Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Brussel hebben Europese leiders urenlang met elkaar gepraat over de oorlog tussen Israël en Hamas. Al dagen zitten miljoenen Palestijnen zonder stroom en water, omdat Israël de Gazastrook heeft afgesloten. En dat kan echt niet langer, zegt demissionair premier Rutte. Hij wil dat de grens op veel meer plekken opengaat voor noodhulp. Water, stroom, eh, brandstof, eh, spullen voor de ziekenhuizen, medicijnen, voedsel... Um, dat moet gebeuren en daar gaat dit allemaal over en dus de oproep aan Israël is ook. Natuurlijk moet je militair alles aan doen om Hamas uit te schakelen, maar doe dat op een manier dat je minimaal burgerslachtoffers raakt en begin nu, vandaag, dit uur, onmiddellijk met die massieve toegang van spullen. We blijven nog even bij de oorlog tussen Israël en Hamas... want een docent van de middelbare school in Amsterdam... mag voorlopig niet aan het werk. Hij is op non-actief gezet omdat hij uitspraken heeft gedaan... over die oorlog in het Midden-Oosten... die volgens de school echt niet kunnen. Dat deed hij in een jaarlijks gesprek met de directeur... waarin hij moest vertellen over zijn ambities. Voetbalclub Telstar heeft vier spelers uit de selectie gezet... die weigeren te spelen in een regenboogshirt. Ze zijn in ieder geval geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. En waarom de vier spelers het shirt niet aan willen... Doen, is niet bekendgemaakt. Gisteren liet Telstar nog weten de keuze van die vier spelers te respecteren. En net beheerder de Tennet gaat kijken of een zoemgeluid in het dorpje Wijk aan Zee in Noord-Holland... wordt veroorzaakt door een transformatorstation. Want eerder klaagden bewoners al dat ze er gek van worden. Zoiets is het. Overdag heb je gewoon, ja, ben je bezig met je dingen, dus let je er niet op. Maar als je dan helemaal in jezelf zit en in je huis zit, dan hoor je gewoon dat gezoem. Ik kan wel slapen, maar het is wel moeilijk om in te slapen, want op het moment dat je erop geconcentreerd raakt, irriteert het gewoon heel erg. Op social media wordt er al volop gespeculeerd over waar het geluid vandaan komt. Tennet wil het snel oplossen, want ze willen nog vijf van zulke stations neerzetten. En dan nog het weer, ook vanavond nog bewolkt met verspreid over het land korte buitjes. Morgen weer een grijze herfstdag met superveel regen en dan tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. We hadden veel dagelijks files, ook in de regio Noord-Holland. Meeste vertraging daar op de Ring van Amsterdam, op de A10 Zuid om precies te zijn. Voorknopend watergraasmeer is een ongeluk gebeurd. Drie reisstokers zijn daar dicht en houd rekening met een half uur extra reistijd. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, op TV. radio en internet. ZFM. werd nu. Zandvoort draait door. Dat is de afgelopen week Hackney Diamonds uitgebracht. Maar dit uh, dateert alweer van een hele lange tijd terug. Bovendien was het een cover van Bob and Earl. De Harlem Shuffle dateert uit 1986 toen uh, de Heren van de stands Dirty Work uitbrachten. Welkom bij deze standwoord draait door. Dit is een dame uit Frankrijk. En de dame heet Emma Goldberg. Could you be mine is haar laatst verschenen single. Walking with you by your side Too many things I should deny to you To you You can see all my love in my eyes I just want you to stay in my life Just look at me every time Voluit heette deze man, of heet deze man, Kennedy William Gordy. Voor de betere mensen en die een beetje ingevoerd zijn, was dat de zoon van platenbaas Barry Gordy. Je weet wel, die van Motown. En op een gegeven moment kwam hij met een demo op de proppen van dit nummer en daar was Michael Jackson duidelijk op te horen. En daar zei zijn vader van, nou daar zie ik wel wat brood in. En vervolgens werd het een enorme wereldhit. Daarvoor hoorde je Emma Goldberg en Good You Be Mine. Zij komt uit Frankrijk. We gaan verder uit de jaren zeventig met een dame met Why. En het nummer dat het is later nog eens een keer waarschijnlijk ergens gebruikt door Sonjeu. Ik heb het wel over Carly Simon. België. Half a date, daarvoor hoorde je um, Brian Adams en Tina Turner. Hey, Mr. DJ. En daarvoor Carly Simon met The Y. Ja, ik moest even wat zeggen. Dus, en um, dit is Madonna met Music. Madonna met Music was volgens mij nog een beetje aan het randje van de, het einde van de 20ste eeuw. In 1999 bracht ze dit uit. We gaan op naar de halflijnen van het nieuws van half zeven. Waarom zeg ik dat wij straks bij Alternative FM iets speciaals gaan doen. Er worden allerlei toeters en bellen worden ingezet. Met name op het beeld. Dat ga je straks merken op het YouTube kanaal. En wellicht ook op de televisie. Want daar zijn wij ook op te zien vanaf 8 uur. Uh, met, uh, met het hele verhaal uh, van 3 voor 12 noord holland vloedgof Want het is het vanavond. Want het is het de laatste vrijdag van de maand. Het is ook niet zomaar uh, een optreden die we vanavond hebben. Nee, Blanco komt. Dus het uh, betekent wel wat in dat opzicht. Tegelijk gaan we ook kijken of het allemaal een beetje werkt met die camera's. Maar goed, dat zullen we al wel even af moeten wachten. Tot aan het nieuws is het, uh, deze een uh, lekkere tearjerker. God, you Are on my side van Cock Robin. Een beetje echt bitterzoet single uit de jaren tachtig. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hamas zegt dat er 50 gegijzelden zijn gedood als gevolg van Israëlische aanvallen. Of ze omkwamen bij de aanvallen of dat ze zijn geëxecuteerd als vergelding, laat Hamas in het midden. De missionair premier Rutte vindt het cruciaal dat er snel meer humanitaire hulp gaat naar de Gazastrook. Dat zei hij op een EU-top in Brussel over onder meer de oorlog tussen Hamas en Israël. En Paul McCartney en Ringo Starr brengen nog één nieuw nummer van de Beatles uit. Het heet Now and Then. Het liedje werd in 1978 geschreven en gezongen door John Lennon in samenwerking met George Harrison. McCartney en Starr hebben het samen afgemaakt. Het weer, vanavond en vannacht regen bij ongeveer 12 graden. onlangs uitgebracht. Een dag of uh, zeven terug. Suzanne and the Sad Sunset Disco, heet die dat album. En een van de singles die hieraf afkomstig uh, is, is deze Safe Speed, de runner-up. En daarvoor hoorde ik Casey in the Sunshine Band met uh, de Boogeyman. Ja, dat allemaal in het uh, kader van Halloween, want dat Zit er dit weekend aan te komen en trouwens straks in 3 van 12 Noord-Holland Vloedgolf ook aandacht voor Halloween maar dit is Elton John samen met Kiki Dee en de dame die je hoort heet Kit Harrison en het laatste nummer is Just Shy of Wine, zo heet dat nummer dus. En daarvoor Elton John en Kiki D uit de jaren 70 met Don't Go Breaking My Heart en dit komt ook uit de jaren 70 en het heet The Wall Street Shuffle van Tennessee. geen nu al een beetje een gezellige bende te worden. Want uh, we gaan uh, wat uitproberen straks. Uh, met wisselende camerabeelden. Er, er komt iets meer camera straks erbij bij de Alternative FM. Uh, maar goed, ik zal eerst even netjes dit fijne werkje afkondigen. Het was van Ten in de Wall Street Shovel. En daarmee zit deze zandvoort draai door er weer op. Uh, want ja, volgende week gaan we weer verder. Volgende week trouwens um, hebben we in Alternative FM weer een... Een band, als het goed is. En dat is een band die meegedaan heeft aan de popprijs Amsterdam en Meerlanden. Ik geloof in 2022 hebben ze meegedaan. En dat was de band, die heet het Verbond. Die komt dus volgende week. Maar vanavond hebben we een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf in Alternative FM. Bij ZFM's Zandvoort. Je, uh, je kunt het volgen hoor, want. Het uh, is allemaal breed aangekondigd op uh, de sociale media um, onder meer. En op uh, de website van 3 voor 12 Noord-Holland kun je een beetje zien wat je te wachten staat. Sowieso Zandvoorts inbreng. Want als uh, je goed hebt opgelet, uh, stond vandaag in de Zandvoorts Courant. Maar uh, morgen komt hij ook uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, erop. De nieuwe single van Wendy Moore, want uh, die heeft een speciale single uitgebracht... Uh, nou ja, speciaal. In ieder geval uh, wel een beetje wat een beetje te maken heeft met Halloween. Want dat zit er toch wel een beetje in. Nou, een beetje om in de stemming te komen. Noord-Hollands makelij. Want dit komt uit Haarlem, mensen. Low Erics. Met onder meer derde en van Tessa Lamers. Beter bekend als Lasset. En Maaike van der Weijden. Die je hoort tot aan het nieuws van 7 uur.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 Did not say, but I know.